Tennis. Igor Seisling is voor de derde keer op rij niet ingeslaagd om verder te komen op de Australian Open. In de eerste ronde ging hij in vijf sets onderuit tegen Ricardo Berankis uit Litouwen. Die 85ste staat op de wereldranglijst. Het weer. In het oosten misschien nog lichte sneeuw. Het kan overal glad zijn en er is kans op mist. Als de mist oplost dan breekt vanuit het westen de zon door. En in het noordwesten kan er nog een winterse bijvallen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad, de langste file op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort tussen Naarden en knooppunt naar de berg 4. De A2 Eindhoven-Utrecht voor de Afritkerk 3 3 kilometer. En tussen knooppunt empel en Zalbommel 4. Na Amsterdam op de A4 tussen Prins Prinsklausplein en Zoetenwouden 4 kilometer. Bij Sveen ook 4 kilometer. A6 leden is dat Muiden voor Muidenberg 6. A12 Den Haag-Utrecht. Na een ongeluk bij knooppunt gouwen 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En naar Den Haag staat tussen Woerden en Reewijk 3 kilometer. De op de A13 in de aanrichting Rotterdam voor de afgewerkte rode Reis 7, A16 Breda Rotterdam voor de Randweg Dordrecht 5 km. A16 Rotterdam Breda verknap in Klaverpolder 7 kilometer na een ongeluk. De linker is er dicht. Op de A20 richting Gouda verknop het de Bregseplein 4 kilometer. De A27 Breda Utrecht bij Lexmond 4. A27 Almere Utrecht tussen Eemdes en Beeldhoven 7 kilometer na een ongeluk. En vanaf Utrecht op de A27 naar Breda bij Verkendam 5 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Motion by Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Welkom bij Crossroads met countrymuziek uit alle windstreken in diverse stijlen. Crossroads wordt gepresenteerd en samengesteld door Kees de Haan.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 Be careful if you...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 In this big old place Yeah, I know there's more important things But don't forget to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 Smile into a frown. The crowd thinks I'm a dandy, I'm bad.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 From my life gave in My head was in.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 His own song All these songs All these songs If I die If I die tonight If I die tonight It will be because of mine roads. te gaan.